Mijn liefste, alle dagen hoor ik jou steeds maar klagen. We zijn wel twee gelieven, maar zonder perspectieven. Ik kan jou nog niks geven om van hen in te leven. Maar de twee laatste nachten heb ik in mijn gedachten... ...iets liggen fantaseren, dat wil ik jou offreren... ...een huis van rode stenen, met klimop en omheden. ...tot aan de vensters komen, de takken van de bomen... ...en rozen staan te geuren, voor glazen serredeuren... ...een grijze poes zit binnen, op het kozijn te spinnen... ...en een kanariepietje zingt in de zonneliedje... Een, ...een tuin vol boerenbloemen, waarin de bijtjes zoemen ...en groen met witte hekjes... Schutten intieme plekjes, die tot een zitje nodig Voor deurwapens verboden, staat ergens op een bordje Jij in je keukenschortje, brengt koffiewater aan de kook En uit de schoorsteen kringelt rook Ik heb geen geld en geen juwelen Voor het meisje waar ik veel van hou Geen woning om met jou te delen maar ik heb mooie luchtkastelen, en die zijn allemaal voor jou. Als jou dat soms te klein is, niet chic genoeg en fijn is. Zit niet in de misère, want ik maak gauw carrière. Dan maken we een potje, en kopen zo'n oud slotje. Dat laat ik restaureren, als Klaar is inviteren. We tantes, ooms en neven, wil jachtpartijen geven. We eten voortaan vossen uit onze eigen bossen we hebben op Haalbruggen stoelen met rechterrug en hoge hallen waar stukken kalk uitvallen. vallen. Snachts rammelen naar knoken, een voorvader komt spoken om een perkament te lezen. Zal met town wel wijzen, die is al bij zijn leven niet één nacht thuis gebleven. Men zal mijn slot hier noemen, mijn heldendaden roemen. Op feestelijke dagen zal ik een harnas dragen en om de zeven jaren moet ik ter kruistocht varen. Alleen een paard is voor mij niet.